...in Gerritsen van de ANWB. De A29 tussen Bergen op Zoom en Rotterdam is in beide richtingen dicht bij de Heinno-tunnel. In de tunnel staat een vrachtwagen in brand. Verkeer tussen Bergen op Zoom en Rotterdam moet in beide richtingen omrijden via de A16. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu de vinieljaren. Ja, daar was ik weer. Goed, ik zei het al uh, voor het nieuws... Uh, ...maar de, uh, ik ga het nog maar even een keer uitleggen... ...voor de mensen die, uh, dat, niet, uh, die dat gemist hebben... Dit uur ga ik een interview laten horen dat uh, ik heb gehad. Negen jaar geleden ongeveer. Met uh, de man die gisteren 70 jaar werd. En ik uh, denk dat ik daar nog aardig voor mensen een plezier mee doe. Het interview wat ik toen de tijd hield, dat uh, was bij Radio Beverwijk. Laat ik dat wel even vermelden. En uh, dat is dus opgenomen in zijn geheel En dat heb ik... Uh, toen van een van de technicus op een cd'tje gekregen. Dat is wel leuk. Dus ja, de eerste uur doen we even geen platen. Maar ga ik u gewoon laten horen dat interview. Want het was namelijk best een leuk interview. Uh, waarin wij vooral een beetje praten over zijn muziek en wat ook uh, de betekenis van sommige nummers was. Niet zo van, uh, ja, maar we hebben zo'n zo chronologisch uh, volgorde gedoe en zo. Geen geschiedschrijving. Maar gewoon een leuk gesprek. Uh, met Baudewijn en dat wil ik u graag het eerste uur laten horen. En dan de tweede uur gaan we nog wat mooie dingen van LP draaien... die ik hier bij me heb. Ik heb uh, wie ik ben en waar ik woon bij me. Ik heb... Uh, hoe sterk is de eenzame fietser mee... Verder uh, vijf jaar hits en uh, dubbel twee en ook nog Maalstroom. Nou, ik zie wel wat, waar we aan toe komen en wat er allemaal komt. Mocht u ideetjes hebben, uh, laat het ons gerust weten. Maar ik ga u eerst dus gewoon even lekker een uurtje tot twee uur laten genieten van dat interview wat ik had. Nogmaals, ik zeg het erbij, het is negen jaar geleden. Het is dus niet actueel, dat u dus niet denkt van, uh, hè? Het is geen actueel verhaal, maar... Het is eigenlijk een beetje tijdloos. Want wat hij toen vertelde, dat kan eigenlijk nog steeds. En uh, het eerste onderwerp van gesprek wat wij uh, samen hadden. Nou ja, luistert u maar. Wat erg frappant is. Ik hoorde toevallig ook dat ze hier bij Radio 2 daar al over spraken. Je bent de hoogst genoteerde Nederlandstalige artiest in de top 2000. Ja. dat uh, Zelfs uh, gestegen sinds vorig jaar, ver, ja. uh, vergeleken met vorig jaar uh, van acht naar vijf ja. uh, tot 2000. Ja, dat was een uh, een uh, verrassing ja. ja want uh, daarmee laat je toch uh, hele bekende coriveeën als Hazes en Bauer en dat soort mensen allemaal achter hier. Met, met een heel mooi liedje eigenlijk. Ja, ja. En uh, over dat ik liedje we dat, gaan het zo daarom. Ja. Omdat het een mooi liedje. Is. <laughs> Omdat het een mooi liedje is. Um, nou, uh, heb, ik, heb ik daar laatst een, een, een uh, er is over gesproken met mensen. En de mensen vragen zich af... Uh, waar gaat het nou eigenlijk over? Wat? Dat liedje avond. Huh? Want Sommigen denken, nou, het is iemand... die zijn liefje... Uh, ja, die dus blij is dat hij best een liedje heeft. Maar er zijn ook andere mensen die het erg veel doen... omdat ze dus bijvoorbeeld net gescheiden zijn. Uh, ja, ja, dat... dat uh, ik weet ik heb ook wel eens... Uh, toen ik uh, gescheiden was... Uh, een, een, een lied gehoord dat me erg emotioneerde en dat ja. eigenlijk ging over een relatie die op dat moment uh, nog hevig aan was. Ja, en waarin, uh, dus, de, de zanger of zangeres uh, riep dat hij of zij zo vreselijk veel van uh, haar of hem hield. Mm -hmm. uh, dat dan worden de herinneringen opgeroepen, dan, ja. dan komt. Uh, uh, de spijt en de heimwee uh, naar boven. En dat zijn even heftige emoties. Ja. Misschien nog heftiger. Uh, als uh, het, het, het verliefd zijn. Ja. Dus, dus uh, ik kan voorstellen dat, dat, dat een, een liefdeslied. Dat, en Lennart is er erg goed in. Ja. Op simpele maar treffende wijze uh, emoties uh, weet uit te drukken. Dat hij zowel binnen een, een goede relatie uh, uh, mooi gevonden worden en, en, wordt en, en uh, dat de luisteraar zichzelf daarin herkent. Als in een uh, relatie die net afgelopen is, dus, ja. dus uh, niet meer bestaat. En, nee. en vanuit het heimwee, uh, ja, terugdenkend aan toen het nog mooi was, dezelfde uh, gevoelens oproept. Ja. En als, als je, zoals ik al zei, als, zoals Lennart dat, dat uh, altijd heel, heel simpel en sober weet te zeggen, maar altijd met woorden en beelden die iedereen uh, begrijpt en aanvoelt, ja. dan kan ik me voorstellen dat daar uh, dat veel mensen zich, zich in herkennen. Ja, dat kon niet hè Lennart? Ja, dat dat ik heel goed, ja. ja Ik heb dat boekje ook van hem van binnenkort zie ik de hemel weer en in, in waarin die columns uh, uit het Haarlem's Dagblad staan fantastisch ja. boekje dames en heren wat u over, als u Lennart wilt leren kennen moet u dat echt kopen want de kroegen waar hij kwam die zie je op dat moment en ja. uh, de stad waar hij woont zie je op dat moment en daar stond één verhaal in en dat vond ik zo leuk en dat zag ik dan ook precies uh, jou kennende toen natuurlijk uit de tijd dat je, dat je eigenlijk je eerste officiële single mocht uitbrengen. Vertaling van een nummer van Azen naar Voor uh, Meisje van 16, hebben we het mm. natuurlijk over. En er staat dan een verhaal in. En Boudewijn gooide de eerste single door mijn brievenbus met een briefje erbij. Dit nooit weer. Ja. Klopt dat? Ja, dat, is, nou ja, dat, dat uh, vond hij zelf ook. hoor ja. Hij deed het ook niet echt met plezier, dat ja. het nummer vertalen. Maar hij hoefde het alleen maar te vertalen en dat was het voor hem. Ik moest daar verder nog uh, zingen het land mee door. Ja. En toen ik... Uh, dat dat lied hoorde. Vond ik het op zich. Vond ik, het, ik hoorde het in het Engels. Ik hoorde het niet in uitvoering van hmm. Asnavour. Maar uh, in de uitvoering van Noel Harrison. Yeah. In het Engels. En dat, ik, het, het had wel wat. Het, het was wel een vrij opwindend ritme. En, en zo. En, en, het deed me op een bepaalde manier. Deed wel iets, maar ik zag het mezelf niet uh, zingen. Zowel muzikaal niet. Omdat ik op dat moment eigenlijk uh, nogal... Uh, alles wil, uh, akoestisch wilde houden. Ja. En, en alleen met gitaar wilde zingen. En daar zaten dus, dus drums en basgitaar en elektrische gitaar bij. Dus dat vond ik al niks. Nee. En ook nog over een meisje dat... dat uh, ja dood langs de kant van de weg gevonden wordt. Het deed me toch te veel denken aan de zanger zonder naam. <lacht> en in het Engels is het allemaal niet zo heel erg. Maar nee, als je, als je, <lacht> als je het opeens uh, kaal in het Nederlands hoort... En, dan uh, komt het een stuk dichterbij. Uh, dus dat, dat vond ik uh, helemaal niet bij mij passen. <lacht> dus um, ik heb dat, dat tegen Willendank dank uh, opgenomen... En uh, toen het uit was heb ik inderdaad tegen Lennart uh, gezegd van alsjeblieft, maar dit was eens maar nooit weer. En daar was hij het uh, dus wel mee eens. Ja. Ik moet wel zeggen om het verhaal compleet te maken dat uh, ik eigenlijk diep in mijn hart, nou niet zozeer de teksten uh, uh, zo goed vond of het verhaaltje zo leuk vond, maar die muziek vond ik eigenlijk wel leuk. Dus, ja. dus dat idee van, van met alleen alles met akoestische instrumenten en met Spaans gitaartje en zo, ja. zingen, dat dat begon te vrij snel op de achtergrond te raken. Ja, en ik om... uh, begon meer, meer te schrijven in de richting van, van uh, de door Amerikaanse folkmuziek uh, en de popmuziek uh, geïnspireerde uh, stijl. Ja, want Dylan ging toen ook elektrisch hè? en Donovan ook in die ja, periode. Ja, ja, ja. Is dat van invloed geweest? Uh, nou, het feit dat zij van akoestisch naar elektrisch overgingen, dat is niet zozeer van invloed ja. geweest. Maar, nou, wat ik zei, die muzieksoort was natuurlijk toch op een gegeven moment wel uh, een grotere invloed dan wat ik uh, daarvoor mooi vond. En dat ja. was het uh, Franse chanson. Ja, ja. Dus het is bij mij altijd een soort combinatie geweest van een aantal dingen. En, en ik ben het. Uh, het uh, de stijl van het Franse chanson ben ik, ben ik. Heb ik nooit afgezworen of zo. Maar ik heb het samengevoegd met die popmuziek. En dat, ja. dat werd zo'n beetje mijn stijl. Ja. Maar drums en elektrische gitaar en zo. Die, die Vanaf toen uh, kon ik me daarin vinden. En heb ik, heb ik uh, alleen nog maar. Nou, niet alleen maar. Maar heb ik dat tot. Toch uh, vaak gebruikt, ja. We gaan uh, luisteren naar het nummer waar we het eerst over hadden. En dat is uh, Avond. Hier is Badewein de Grote. Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken. En te hopen dat je lichten doet.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 Het gaat voor mij, maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou en mij, ik geloof. Zoals ik al net al zei, het hoogst genoteerde Nederlandstalige nummer in de top 2000 van Radio 2. En dat natuurlijk als in ja, uh, eminent gezelschap van uh, Child in Time en Bohemian Rhapsody en, en, en, en uh, nog meer van dat soort ijzersterke werkjes. En dan staat dit op nummer 5. Dat is natuurlijk een uh, ja, toch wel een hele mooie prestatie van. Uh, en dank aan de luisteraars natuurlijk. Hè. Ja, maar ik ben nog niet tevreden. Natuurlijk. Nee. Volgend nee, jaar moet die 1 staan. Ja. Vrienden we ook. Dames en heren, we gaan, we, mee met, stemmen. we gaan met z'n allen volgend jaar zorgen dat dit, dit prachtige M lied. Ik ambities overhouden in de wereld. Ja, ja, ja. Dus we gaan ervoor zorgen dat die volgend jaar op nummer 1 staat. Maar mag ik wat vragen. Interesseert het je echt? Um, nou, ik heb eigenlijk heb ik uh, iets tegen. Hitparades. Mm -hmm. Nou is dit niet, niet zozeer een, een hitparade als wel een soort lijst van, van voorkeur van, van luisteraars. Mm -hmm. Het is dus een bepaalde groep. Uh, en hitparades gaan nog meer uit van, van verkoop. En ik, ik vind alles wat, wat, wat uh, ja, binnen, binnen de muziek uh, gewaardeerd wordt op zijn verkoopcijfers, vind ik. Uh, verkeerd uitgangspunt. Dus ja. Daarom heb ik altijd iets tegen hitparaders gehad. Maar zo'n top 2000... het, het, ja, het feit dat, dat al jaren de, dezelfde nummers zo'n beetje bovenaan staan... Uh, bewijst toch dat, dat er sprake is van een soort ge gewoontevorming. Ja. En, en uh, dat zegt dus niet zo heel veel meer. Maar om, om mee te gaan in, in uh, de, de spanning van het moment en zo. En om te kijken of, of ja na... 45 en 25, en 8, nu 5. te kijken of die dan nou op 1 kan komen. Dat ja. <laughs> vind ik toch een leuk uh, ja, uh, soort wedstrijd. Ja. En het is, het, is, het is een mooi, uh, mooi spektakel. En, en er zijn toch een heleboel mensen die, die daarvan genieten. Zo'n zo week van, van de top 2000. Ja, ja dat Een uh, heleboel ja, is... mensen vinden, vinden het leuk. En. en het heeft toch meer te maken met, met uh, een waardering van kwaliteit uh, dan, dan andere hitparades. Dus, dus wat dat betreft vind ik, het, vind ik het leuker in ieder geval dan, dan een top 40 of een top 50. U luistert naar een interview dat ik negen jaar geleden had met Boudewijn de Groot. Ik vertel het nog maar even, want eh, omdat u natuurlijk iets over die top 2000 hoort. En het nummer heeft inderdaad ook een keer op nummer 1 gestaan, dat, dat, dat avond. Dus eh, ik verklaar dat even tussendoor voor mensen die wat later ingeschakeld hebben. U luistert dus naar een interview dat ik eh, zelf had bij Radio Beverwijk in de tijd met Boudewijn de Groot. Dat interview dateert uit 2005. Maar ik vond het toch de moeite waard om dat te laten horen. We gaan verder. Ja. Die ook uitgaat van, van... niet alleen van verkoop, maar ook van airplay, geloof ik. En zo. Ja, dus dat, dat soort dat... dingen. Ja. Ja. En dit is gewoon puur gestemd via internet. Ik geloof dat er ja. bijna 1 miljoen stemmen waren. Ja, 900, er, is, er, is veel op, er is heel veel op gestemd. Ja, in de ga, geval. Ja, ja. Ja. Uh, mijn, ik wil vanaf de nieuwe herfst... even naar uh, het allerlaatste product... dat je op de markt gebracht hebt. Een prachtige cd... met weer, zoals van bekend is voor jou... mooie juweeltjes erop... Um, een eiland in de verte. Um, een, een, een gekke vraag. Het zal je wel eens meer gesteld zijn. Maar. Uh, liep mis je Lennart op dit moment? Nou, regelmatig wel, ja. ja. Er zijn, er zijn Veel dagen gaan er voorbij zonder dat ik aan hem denk. Ja. Maar um, in ieder geval. Nou, laat ik zeggen, ik denk iedere dag wel een keertje aan hem. Maar niet, niet op zo'n emotionele, emotionele manier als dat natuurlijk in het begin het geval was. Uh, maar ik, als ik uh, aan hem denk, dan is het toch meestal wel met, met een gevoel van... Uh, goh, jammer dat ik niet even bij hem langs kan gaan. Ja. En het feit dat hij niet meer kan schrijven is... is Eigenlijk nog niet eens uh, de eerste gedachte die, die bij me opkomt. Het is meer een soort vertrouwd uh, gevoel dat, dat er niet meer is. Een, hm. een, een, uh, iemand waar ik, waar ik zo eventjes uh, uh, onverwacht uh, bij langs ga gaan. gaan en, ja. En, ja, even babbelen en dan weer weg. En zo. Ja. Dus, dus, dus. We hebben nooit echt een, een vreselijke uh, boezemvriendschap gehad. En, en we hebben nooit uh, ons hart bij elkaar uitgestort. En hij was ook niet iemand die dat deed. Hij nee. hield uh, wat, wat uh, in zijn hoofd en in zijn hart omging. Dat hield hij meestal voor zichzelf. Hm. En, en, en daar lulde hij dan zo'n beetje omheen als je ernaar vroeg. Ja. <laughs> maar, en dat kwam misschien af en toe eens naar voren in een tekst of zo? Uh, ja, hij zei meer in zijn teksten dan, dan uh, in, in gesprekken. Tenminste, wat. wat hemzelf uh, betrof en, en zijn uh, ideeën en gevoelens. Nou, ja, dat verhaal, dat, dat, die kant heb ik inderdaad ook al gehoord van, uh, van Astrid. Waar ik tegenwoordig vrij, vrij regelmatig contact mee heb. Omdat ik haar ook uh, af en toe is begeleid. Um, dus dan, dan hoor je dat verhaal natuurlijk uh, hoor je dat ook al. Um, wat mij intrigeert, um, waarbij ik... Draai van de Nieuwe CD eventjes het, het liedje Hoe moet ik het de stad vertellen. Uh, dat is een tekst van, uh, hoe heet hij nou, Marcel Verrekken? Ja. Is dat nou, um, ik heb het idee dat het, dat het een, een herdenking van Lennart is, klopt dat? Ja, dat klopt, ja. Daar ja? Ja, kwam ik pas heel laat achter, ja. zelf. Maar um, ik, ik ben vrij simpel in mijn... Uh, Gedachtes. En als ik een liedje hoor dat gaat over ik en jij, dan denk ik onmiddellijk het is een liefdeslied. Ja. Dus dan is voor mij de jij, is, is uh, zij. Ja. Um, dus ik dacht dat het, dat het hier ging over, over iemand die zijn vriendin uh, kwijt was geraakt. Ze had het uitgemaakt en ze was weggegaan. En nu lopend door de stad moet hij nog steeds uh, aan het denken en ja. uh, uh, Ziet hij of gaat hij naar alle plekjes waar ze samen zijn geweest. En, hm. en, nou ja, goed. Ik dacht dus dat het een liefdeslied was. Maar het, uh, ik heb dat... Uh, zei ik op een gegeven moment tegen Ernst, uh, Ernst Jans. Ja. Van, uh, dat ik dus dat dacht. Hij zei, nou volgens mij gaat het over oh. Lennart. Ja. Dus ik heb toen Marcel uh, Marcel Verrek uh, daarover gemaild. En die zei, ja nee, het is, het is een... Het is een uh, in Memoriam voor Lennart. Ja, ja. Dus dat was mij helemaal niet opgevallen. Nee. Ik, uh, ik ben daarna het lied natuurlijk wat anders gaan voelen. Ja. Maar niet per se anders gaan zingen. Want, want uh, ja, God, de emotie die je voelt als, als een liefde, We hebben het er straks ook over gehad. Ja. Als een liefdesrelatie voorbij is, is, is vaak nog sterker... dan wanneer een, een dier bij iemand uh, doodgaat, vreemd ja. genoeg. En blijft ook vaak... Uh, nog, nog langer hangen, tenminste, als, als... Nou ja, dat zijn natuurlijk wat haak en oog aan. Ja. Maar goed, uh, Ik, ik... Uh ik kwam er pas heel laat achter dat, dat het uh, een in memoriam van Lennart was. Ja. ja, ik hoorde die tekst. Ik denk, dit, dat, ik denk dat moet. Dat moet haast, haast een, een in memoriam zijn. Want ik vind het zo typisch. Ja, ik vind het zo typisch Lennart. Hoe moet ik het te dus stellen? Dat jij nooit meer bij de boot. Dat je nooit meer uh, in de kroeg. Dat je nooit meer op een dinsdag daar zult zijn. En dat soort dingen. Dat, dat, uh, ja, ook gezien natuurlijk het feit dat ik dat boekje van hem heb nou werkelijk heb gespeld dat, dat, dat columnboekje ik, ik zag zoveel overeenkomsten ja, nee, ja god, men, mensen vonden het ook uh, want er zijn veel mensen die hoorden onmiddellijk daar uh, een, een lied over Lennart in ja. en als ik dan zei van. Nou, van, van ik vond het altijd een, gewoon een liefdeslied, vonden ze dat heel vreemd? Dat ze zeiden ze altijd van dat je dat niet meteen uh, gehoord ja. hebt of gelezen hebt toen je die ja. tekst las. van dat het over Lennart ging. Dus ik, ja, ik weet niet. Ik denk dat ik daar uh, naïef in ben of zo. Ja. Nou, geef ik, niet door. Zit er, ik zit er verder niet mee. Nee, nee, het mag. We gaan er naar luisteren. Hoe moet ik het de stad vertellen?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 In De trooster komt met drank in het café. Hier zit ik losgelaten, verlaten proosten. Drink vanavond maar voor twee. Buiten wachten mij de stenen van deze stad, mijn zoet gevang Door rossig licht, zo warm als Ja, vannacht ga ik jou ook gaan. Hoe moet ik het de staat vertellen? Met stille troon op geschal.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 ...moet ik het de stad vertellen, dames en heren. En het dus inderdaad een herdenkingstekst voor Lennart. Um, waar ik het een beetje over wil hebben... ...dat is het feit je hebt dat bij alle groten der aarde... ...laten we zeggen grote artiesten, die komt dat wel eens voor. Uh, Paul McCartney, John Lennon, uh, Paul Simon, uh, Bob Dylan. Allemaal mensen die... Uh, in, in een bepaald deel van hun carrière... eigenlijk niets meer willen maken te maken hebben... met hun oudere repertoire. Um, heb jij dat ook gehad? <laughs> uh, ja, ja, ja, ja, ja. Dat je gewoon echt een periode had van... Uh, nee, geen testament meer, geen beneden alle pijl meer... geen land van Maas en Waal meer, alsjeblieft niet. Uh -huh. Ja, even kijken of er nog andere dingen zijn. Ja, en, en dan toch op een gegeven moment... Uh, een paar jaar geleden zag ik dat je voor het eerst weer op tournee ging. Toen uh, zag ik je dat eerste concert. Ik heb ze allebei gezien, de laatste twee dan. En ja, dan hoorde ik toch... bouwden wij weer beginnen met het meisje van 16. Ja, ja, nee. Kijk, uh, ik ben toch, toch lang uh, op zoek geweest... naar, naar allerlei dingen en, en dingen uitgeprobeerd. Uh, ik ben vaak moe geweest van, van wat ik gedaan had... en wilde andere dingen doen... Ik um, ben ook mensen tegengekomen met wie ik daarover gepraat heb. Die ook zeiden: Van God, uh, probeer dit eens, probeer dat eens. Uh, en zo. Uh, snijd nieuwe onderwerpen aan. Um, Eén daarvan was uh, René Daalder. Ja. Um, en daar heb ik dus op een gegeven moment uh, na uh, avonden van, van urenlange gesprekken. Uh, hebben we besloten om, om samen iets, iets te gaan doen. Ja. Uh, repertoire te schrijven. Uh, waarin we <coughs> niet zozeer afstand namen of, uh, van het oude repertoire. Of het oude repertoire verlogenden of, of uh, verwierpen of afzworen. Maar gewoon eens kijken wat er nog meer was. En, en de onderwerpen waar, waar uh, ik me tot dan toe mee bezig hield vooral... Natuurlijk onder invloed van Lennart, omdat hij uh, tot dat moment de meeste teksten uh, schreef. En zijn, toch zijn, zijn voorkeuren had wat, wat de onderwerpen betrof. En Lennart schreef vaak over, over uh, of graag over. Uh, vrienden, over, over, over onbereikbare liefdes, over. Uh, dingen in het verleden. En, en met René. Uh, Hadden we, hadden, had ik gesprekken die erover gingen van, maar, maar wat, wat is er nog meer? En, en ja. Heb het eens over jezelf, over ja. mij. En wie ben je eigenlijk? En, en hoe is het om, om zanger CQ beroemd te zijn in een land als Nederland? Ja. En uh, wat, wat, wat, wie ben je op dit moment? Ja. Dus dat, dat, nou, dat vond ik allemaal wel interessant ja. uh, om daar eens over na te denken. Dus we zijn uh, tegenover elkaar gaan zitten, zoals wij uh, hier nu zitten, met een, ieder een vel papier voor ons. En we zijn gaan schrijven ja. en, en gaan praten over dingen die, die uh, op mij betrekking hadden. En daar is dus uh, een plaat uit voortgekomen die waar ik woon en wie ik ben heeft. Uh, uiteraard uh, is die titel niet, niet zonder uh, betekenis. Nee. Want die plaat die, die ging er dus over van, uh, waar ik woonde. Dus, dus wat, wat Nederland eigenlijk uh, was. En uh, mijn plaats uh, in dat land. Ja. En uh, ik als, als persoon uh, en als uh, zanger. Ja. Dus uh, daar, daar wordt, wordt natuurlijk... Uh, op een gegeven moment hebben we het ook over het oude repertoire. Hoe ja. ik, hoe ik, hoe ik uh, daar tegenover sta. En dan, dan ga je natuurlijk de dingen zwart-wit uh, voorstellen. En, en uh, aandikken. En, en zo wat, wat interessanter maken dan, dan ze misschien uh, in werkelijkheid zijn. Omdat, mm -hmm. dat, omdat je natuurlijk een, een interessant uh, lied moet hebben. Ja. Wel gebaseerd op... op Werkelijkheid en waarheid, en zoals ik al verdacht, ja. maar wat uh, geromantiseerd of verhard of wat dan ook. Uh, dus het is, is, is een, wat mij betreft, uh, zeer uh, ontboezemende uh, plaat ja. geworden. Uh, maar hij heeft, hij heeft toch weinig mensen aangesproken, omdat hij erg moeilijk toegankelijk is. Ja. En het, hij, dat ligt vooral door. Aan de, aan de mixage. Hij is, hij is heel uh, droog. Hij is heel klein. Hij is, is uh, ondaan van iedere uh, franje en versiering. Ja. Het is gewoon puur. Nou, het is meer dan puur. Het, meer. Is, het is echt uh, kaal tot op het bot. Ja, ja. En er staat er dus één liedje op. En... en naar denk ik, van dat liedje eh, begon ik je dus over. Eh, dat heet eh, Travestie. En daar heb je, dat daar vind ik dan het mooie eraan, vind ik dat, er dan, ja, dat het dus daarover gaat. Maar dat het dan zo'n heel onschuldig meisjesstemmetje eh, die oude liedjes tussendoor zit te zingen. Eh, wie, wie, wie was dat, dat meisje? Ja, dat was een buurmeisje. Oh, was een buurmeisje. Ja, in Heemstede woonde ik toen. Eh. Ja. Um, die heb je er gewoon bijgesleept en zei: van jij gaat die liedjes zingen? Ja, ik, ik wilde daar natuurlijk niet Niet, niet een zangeres. Want het, ging, het gaat over een fan ja. uh, die mijn liedjes zingt. Dus ja. dan is het belangrijk uh, om te horen uh, hoe dat klinkt. Als, als een fan gewoon thuis voor zichzelf, al of niet uh, met eigen gitaartje, uh, mijn liedjes uh, zitten zingen. Dat, dat is heel onschuldig. Dat is ja. Heel broos en breekbaar. Uh, en dat, dat had ik natuurlijk nodig... om, om dat meisje zo kwetsbaar mogelijk uh, te maken... Ja. Uh, tegenover de dingen die ik over haar aan het zingen was. Ja. Als daar gewoon een professionele zanger in zat te staan... dan had het niet gewerkt. Dan nee. was, het, was het meer uh, ja, onderdeel van het, van het muzikale ja. deel van het liedje geworden. En nu, door dit meisje, uh, wordt... Uh, zij wordt, wordt het onderwerp waar het over gaat. Ja. We gaan er naar luisteren. Het heet Travestie. We moeten even de plaat opstarten. hè? Ja, daar komt ie. Oh, dat is een oude uh, vinyl. <laughs> Deze komt nog echt van LP, dames en heren. Ruud. Ja? Uh, als jij nou eens even praat, want volgens mij uh, zit ons element niet goed... <laughs> Ik vind het element niet goed. Je moet de tweede grammofoon hebben. Die is beter, denk ik. Je hebt de eerste gezet, hè? Nee. Je moet die het verste weg hebben. Die moet je... Die het verste wegstaat. Oké. En die doet, het, die doet het wel, namelijk. Ja. Zo zie je maar weer... Of de cd-speler werkt niet... Of het element zit niet goed... Dit nou, is vijf jaar geleden hoor. Dit is niet wat nu gebeurt op dit moment. U luistert naar een interview met Boudewijn Van vijf jaar geleden. geleden. Uit uh, 2005. We gaan luisteren naar het nummer travestiek. Ik Zes, zeventien jaar.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 En jouw gezang Travestie heet het, van de LP, waar ik woon en wie ik ben, of wie ik ben en waar ik woon. Moet wel goed zeggen, natuurlijk. Um, even helemaal terug naar het begin. Um, je kwam op de markt met een EP'tje. Singeltje. Uh, een, een, met zes liedjes erop. Toch? Nee, nou, ik kwam eerst op de markt met een singeltje met twee liedjes erop. Oh ja. Daarna nog een keer met een singeltje met twee liedjes erop. En toen met een EP'tje met ja. zes ja, dat EP, dat is het eerste wat ik van je, van je ken. Um, dat prachtige kleine plaatje met zes liedjes erop. Dat, uh, en alles alleen toen nog uh, met, met alleen het hè? ja Daar zat nog helemaal niks bij. Ja, dat was voor het meisje van 16 jaar. Ja. Die periode we... dat alles nog puur moest, uh, ja. en akoestisch. En zeer beïnvloed door uh, het Franse chanson en door Jaap Fischer. Ja. Ja, dat, dat, dat zei iedereen toen. Hè. Van, ja, het, is, het, is, het is precies Jaap, of tenminste het lijkt erg op Jaap Visser. Mm -hmm, ja. uh, maar Jaap Visser, jij bent, nog, uh, ja, jij bent gewoon doorgegaan. Je, bent, uh, je zingt ook je oude repertoire weer. Uh, Jaap Visser doet Of Joop Visser, zoals hij tegenwoordig heet. Een leraar op een school hier ergens in de buurt. Uh, maatschappijleer. Die wil er echt helemaal nooit meer wat mee te maken hebben. Nee. Hij is in staat om, als je zegt, doe het ei nog eens om dan, om dan weg te lopen. Ja, dat doet hij zeker, Ja. ja. Ja. Dat wil hij absoluut niet. Nee, ik, ik, ik weet niet waarom. Maar dat, dat, dat, dat, dat, dat, ja, dat moet hij zelf weten. Ja. Maar slim is het niet. Hè? Slim is het niet. Nou, nou. god ja, slim. Ik, bedoel, ik, ik denk niet dat hij uitgaat van, van dat soort slimheid. Nee. Um, hij uh, heeft zijn plan uh, getrokken. En... en ik, ik heb geen idee waarom hij, waarom hij afstand neemt van, van die periode. Want, want niet alleen de liedjes wilde hij niet meer zingen... maar hij heeft dus inderdaad ook zijn naam uh, veranderd. Althans, zijn artiestenaam. Ja. Um, maar ja, goed, dat, dat, dat zal dan wel. Ja. Ja. Ik vind het wel jammer eigenlijk. Want, want dat zijn, dat zijn, oh, daar zitten toch ook juweeltjes bij. Ja, maar dat... God, ja... Het, het, uh, ja, nogmaals, hij, hij zal daar zijn reden voor hebben. En, ja. Even de liedjes die ik zelf altijd heel leuk vind om te zingen. Ondanks dat de tekst eigenlijk uh, typisch 60 jaar is. Want daar vandaag daar komt het geloof ik niet zo vaak meer voor. Dat een, een jong stel moet trouwen omdat er ineens een kindje komt. Want ze nou, zegt... ik denk dat het uh, nog... Ja? Ja, ja dat moeten uh, trouwen. Dat, dat, uh, die mo moraal is misschien wat versoepelt. Uh, ja. Maar ik, ik denk... Ik, ik... Het last trouwens uh, niet zo lang geleden in de krant. dat er onder jongeren. toch weer heftig verlangd wordt. naar, naar uh, maagdelijk het huwelijk ingaan. Ja, ja. <laughs> dus dat. Zo. gaan dus of, weer heel door... daar, of daar ook aan verbonden wordt. dat, dat bij voorachtelijke zwangerschap. er ook per se getrouwd moet worden. weet ik hmm. niet. Maar. Uh, nee, die, die, die, die, die uh, maagdelijkheid. Die staat geloof ik weer hoog in het vaandel. bij. Uh, ja, ja, En in hoeverre, want we hebben het over het liedje, ik, ik, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Elegy Prenataal. Uh, Prenataal, dat is natuurlijk, uh, denk ik, afgeleid van dat merk van allerlei babyartikelen wat je toen had. Uh, ja. is, dat, is dat iets wat, wat uit eigen ondervinding is, is geschreven, of is het gewoon... Uh... Nou, niet van Lennart. Nee. Uh, die, die, die heeft geen kinderen. Die heeft geen kinderen en, en uh, had toen ook geen, geen relatie zelfs. Deed er alleen maar vreselijke moeite voor om uh, eindelijk uh, met een meisje het bed uh, in te kunnen. Ja. Dus uh, wat hem betreft uh, was, het, was het pure uh, uh, fantasie en, en uh, de wens was de vader van de gedachte. Dat ja. was het enige vaderschap dat bij, <laughs> aan hem gekoppeld kon worden. Ja. <laughs> um, maar het was, hij had wel een vooruitziende blik. Want hij wist niet dat, dat ik inderdaad op dat moment... Uh, uh, ...bezig was vader te worden. Nee, nee. We gaan toen, hij, dat, uh, toen hij dat schreef. Ja, ja. Oh, ik, ik jij, jij was zelf bezig... Op, op dat moment vader te worden? Ja, het, het, uh, mijn vriendinnetje... ...op dat moment was, was zwanger. En ik weet niet, op het moment dat hij dat schreef... ...misschien wist ik het zelf toen ook nog niet. Nee. Maar hij wist het uh, in ieder geval niet. Dus, dus hij schreef een zeer profetisch uh, lied. Ja, ja. We gaan naar luisteren. Elegieper in de taal.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 Want de familie, lieve meid, is met de toestand zo verlegen. We hebben de kliek nu eenmaal tegen, want zij trouwden wel op tijd. Elegie Prenataal, over een meisje dat ongewenst, of misschien wel gewenst... maar in ieder geval per ongeluk zwanger werd. En ja, in de jaren zestig was het dan nog, dan moest je trouwen... En werd de zaak een beetje door de familie. natuurlijk voor je geregeld. Want daar had je er zelf niks meer in te vertellen. We gaan uh, naar het nieuws. Um, Badewijn zou oorspronkelijk een uurtje blijven. Maar ik ben blij dat hij na het nieuws. toch nog even wat langer blijft. Je kunt uh, nog even doorpraten hoor. We hebben nog 3,5 minuut. Wees ja, ervan. Zeg dat dan. Man. Dat ik die, doe ik toch? We die plaatsen kunnen lager nou, Nee, dat past niet, past niet. Dat past niet. Dat. Uh, die uh, blijft gelukkig na het nieuws ook nog even. Uh, en kunnen we dus nog eventjes. Uh, alles de revue laten passeren. Wat een beetje uh, de bedoeling was. Maar uh, laten u even genieten van de tune. En we zien u terug aan de andere kant van het nieuws. Ik sloeg de woorden van het huisje in het straatje achter me dicht. Ik verlangde naar de wijsheid, had heimwee naar een ver gezicht. Ik baande mijn weg door straten vol met landgenoten. In Wankel even licht. Al gauw alles achter me De buitenwijken, niemands land Een groen strook vormde de natuur Verraadde nog de mensenhand, nog steeds bewoonde wereld. Maar ik was aardig opgeschoten, het asfalt werd al zand. Het vergezicht een veelbelovend niets, waarin alles kon gebeuren en inderdaad er was al iets. Waar ben ik vroeg ik aan de mensen eromheen en zij in koor: de piramide van Austerlitz. Ik voelde me ver van huis, bij het horen van die woorden. Maar de mensen zeiden, tien kilometer van hier ligt het veneetje van het noorden. Ik besloot om terug te gaan, meneer, u moet rechtdoor, was het laatste wat ik hoorde. Ik verdwaalde in een bos, het was veertig jaar geleden aangeplant. Op het eerste gezicht een jungle, maar overal de sporen van de godvergeten mensenhand. Toen kwam ik aan een heuvel waarvan het duidelijk was, dit was klein Zwitserland. Eenmaal daar voorbij, zonken mijn voeten weg, in het mulle zand van een woestijn. En dorstig dacht ik, dan zou dit de Sahara moeten zijn. Maar ik wist dit is een zandverstuiving, en meer kon het niet zijn. Wat is de wereld klein? Wat is de wereld klein? Wat is de wereld klein? Midden in het vlakke land stond in de verte een café. Moe en verblind door het stuivende zand hoorde ik vlaarden yesterday. En binnen stond een jukebox en een asbak vol met peuken. En ik zong luieels mee. All my troubles seem so far away. Je t'aime moi non plus. Die gitaar houdt dat me. Als ik het zand uit mijn ogen wrijf en om een Coca-Cola roep, komt uit de keuken een vage geur van ertenssoep. En u we dus een stuk uit een interview... dat ik negen jaar geleden had met Waderwijn de Groot. Toen op de Radio Beverwijk. We gaan nu even verder met wat LP-muziek. nu meer terug heet dat liedje en daarvoor hoorde u waar ik woon. Uh, bij de afkomstig van twee LP's, namelijk de ene van waar ik woon en wie ik ben. En dit laatste nummer kwam van de LP Maalstroom. Goed, u heeft dus uh, kunnen luisteren naar een stuk interview dat ik uh, negen jaar geleden had. We gaan nu even naar het nieuws bij CFM en daarna komen we nog terug met een uurtje mooie muziek van Boudewijn de Groot. Want uh, ik heb nog erg wat LP's klaar liggen. Dat interview laten we verder voor wat het is. We staan daarna nou niet zo erg lang meer. Dus we gaan gewoon uh, nog even lekker muziek draaien van de man die gisteren 70 jaar werd. Boudewijn de Groot. Dus tot zo na het nieuws.